Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het OM komt met nieuwe instructies voor opsporingsonderzoeken tijdens militaire missies. Zo moet duidelijker worden hoe dodelijke schietincidenten moeten worden onderzocht. De directe aanleiding is een zaak uit 2004, toen een Nederlandse luitenant in Irak bij een controlepost een Irakees doodschoot. Het OM vervolgde hem niet en het gerechtshof bevestigde later die beslissing. De nabestaanden van de Irakees stapten daarop naar het Europese Hof en dat oordeelde dat het OM grote fouten had gemaakt. Zo waren belasten de getuigenverklaringen achtergehouden en waren kogels uit het lichaam van het slachtoffer Zoek. De OM trekt zich de kritiek aan, vandaar de nieuwe instructies, maar ziet geen reden om de luitenant alsnog te vervolgen. Vitesse heeft zich geplaatst voor Europees voetbal. De Arnhemmers wonnen thuis met 5-2 van Heerenveen na een 2-2 gelijkspel afgelopen donderdag. Dat betekent dat Vitesse meedoet aan de derde voorronde van de Europa League. Die wordt gespeeld op 30 juli en 6 augustus trainer Robert Maaskant vertrekt bij NAC na de degradatie van zijn club naar de eerste divisie. NAC verloor vanmiddag in de play-offs thuis met 2-1 van Roda JC. Maaskant was halverwege het seizoen juist naar Breda gekomen om NAC in de eredivisie te houden. Hij zegt dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de degradatie. NAC speelde 15 jaar lang in de hoogste klasse. Na de nederlaag was het even onrustig bij het stadion in Breda. Een agent werd van zijn paard getrokken, maar de politie had de situatie vrij snel weer onder controle. Drie NAC-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 Try right some help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 Ik wil het forever. Oh. Oh.